Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht zitten mensen lekker in de kroeg. Een drankje, een nootje, kan weer. De komende dagen mogen mensen als proef weer naar het café. Verslaggever Janniek Eling zag de eerste van tevoren geteste kroeggangers net aankomen. Dikke glimlach op jullie gezicht, hè? Ja. Ja, zeker. het is echt heerlijk dat het weer mag. Ja, lekker met huisart weer een, een dagje uit. <laughs> als vanuit zeg maar. Ja, het is echt, echt super. Wat gaan jullie als eerste bestellen? Een, biertje. een vers getapt biertje. Ja, een ja. vers getapt biertje. Niet meer uit fles. Nee. Maar niet iedereen die dat wil, kan weer een vers getapt biertje drinken. Een half miljoen mensen hadden zich aangemeld voor de proef. Terwijl er maar plek is voor een paar duizend. Er moet echt meer aandacht komen voor lezen, schrijven en rekenen. Dat zegt de onderwijsinspectie. Voor corona waren er al veel leerlingen waarbij het niet lekker ging. En dat is nu alleen maar erger, zegt ook minister Slop. Er ligt een hele duidelijke opdracht om heel gericht te werken aan die basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en ook de kansen gelijkheid te bevorderen, want het is niet gelijk verdeeld in het land. Vitesse-fans zijn zondag niet welkom om de bekerfinale tegen Ajax op groot scherm te komen kijken. De bedoeling was dat max 3000 supporters met een negatieve coronatest de wedstrijd in de Gelderdoom konden bekijken. Maar dat gaat nu niet door. Volgens de club was het te duur en waren er ook te weinig supporters enthousiast over het plan. En in Zaandam is een complete expositie van een museum gestolen. 35 portretten zijn het, grote foto's van mensen. De fotograaf had ze net in een aanhanger gezet, maar de hele aanhanger is weg. Juist deze week was ik bezig om de expositie voor te bereiden, want we gaan naar Duitsland. En ik kijk vanmiddag even en hij is weg. De foto's opnieuw uitprinten kan nog wel, maar dat kost een hoop geld. De fotograaf heeft dan ook een boodschap voor de dieven. Ze zijn in ieder geval van harte welkom. En uh, als ze sorry zeggen, wil ik ze zelfs nog op de foto zetten en een plek geven in het museum, dat wens ik deze mensen toe. Uh, want het is een daad van moed om zoiets uh, te bekennen en het terug te geven. Dus bij deze, als ze luisteren, feel free to do it. Het weer, een paar buien vanmiddag, misschien met hagel en een graad of 8. Morgenochtend ook nog wat buien, maar daarna is het even klaar met regenen. En het wordt morgen iets warmer, zo'n 10 graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is even dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 But you feel speed on the you were down or a ton 25 when the sun goes down you can make it make it good and only fine we're not happy but we're not dirty we're not mean we love everybody but we do as we please when the weather's fine we go fishing or go sailing in the sea we're always happy the last we live in yeah, that's our philosophy Ik ben vandaag begonnen met Mungo Jerry in the Summertime. En ik ga door met The Bee Gees' Words. MUZIEK Smile, an everlasting smile A smile can bring you near to me Never let me find you God Cause that would bring a tear to me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 To take your heart Stichting Zandvoort Beyond, de verantwoordelijk is voor de dorpsactiviteiten rondom de Dutch Grand Prix in september, de zogenaamde side event, is compleet. Afgelopen donderdag is bekendgemaakt wie zitting nemen in de Raad van Advies. Eerder was al de Raad van Toezicht benoemd en is er een directeur bestuur aangesteld. Wethouder Raymond van Haften, met Formule 1 in zijn portefeuille, maakte tijdens de commissievergadering bekend dat de samenstelling rond is. In een persbericht wordt toegelicht wat de rol is van de Raad van Advies. Het is een overlegorgaan waar ondernemend Zandvoort, in de breedste zin van het woord, is vertegenwoordigd. De raad kan gevraagd en ongevraagd meedenken over de kansen die bestaan en ontstaan voor de gemeente Zandvoort en omliggende gemeente. Als gevolg van de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Stichting Side Events is een initiatief van de gemeente Zandvoort. Buds above our heads Waiting for the fireflies My heart is on the demand Cheers with the moonshine To another day well spent Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De instrumentaal die ik uitgezocht heb vandaag, het is Conquest of Paradise en het is een single van Van en samen met het English Chamber Choir uit 1992. Het was een titelsong van de film 1492. Conquest of Paradise uit 1992... die uitkwam ter gelegenheid van de ontdekking van Amerika door Columbus... precies 500 jaar daarvoor. In 1992 verzorgde Vangelis de soundtrack voor de Biscoopfilm... over de ontdekking van Columbus. De film flopte, ondanks de goede kritieken... en het soundtrackalbum werd daardoor amper opgemerkt. Het album stond wel korte tijd genoteerd in de album Top 100... maar de single Conquest of Paradise werd niet opgemerkt. Op 4 oktober 1994 gebruikte Duitse bokser Henry Musker Conquest of Paradise als zijn begeleidingsnummer voor In de Ring, tijdens een belangrijke wedstrijd tegen Ian Buckley. Televisiekijkers gingen na de wedstrijd massaal naar de muziekwinkel en kochten de laatste exemplaren van de CD 1492. En hier komt Conquest of Paradise van Van Vangelis. Se, A veces como mi de desahogarme, te lo confieso antes de que sea muy de que te perdí y nunca entendí por qué. Oslo quiero tomar through my over you it's out of common elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je landen, maar ik mic. Het is de werkelijkheid. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si kom no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver ja, ik, ik heb al dagen niet geslapen of nicht vergeten Ik ben al onder de eens aan mijn bescheiden dus niet op als jij er niet meer bent Toma, Toma. Want stukjes zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, en ik weet niet wat ze van me vangen. sinceramente, val ik recordar te. Si tu noostala soledad, dan kom ik bij. La luna no sale, si no te vuil va ver. Daarom denk ik om jou te vergeten. Ik heb wel dagen niet geslaagd of vergeten. Ik ben al lang onder de eenzaamheid bezweken. Dus Kom met mij? Baby, ik ben Baby, yo no tengo apuro. Baby, a hacerlo de a poquito. ik ben niet Ik ben zo zenuwloos. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Wat het? Ik als of ik jou niet meer zou staan en ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinserida, tu te fuiste sin necesidad. Tu volviste sin necesidad. Pero tu te fuiste con tu ausencia y tu soledad. altijd voor je kon zijn. Het spijt me zo jou ga ik dood van de plein. I'm sorry, I'm dag I'm ik zo sorry, slag sorry, I'm sorry, in sorry, I'm sorry, I'm ik heb het allereens van je houdt Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no está la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver Ik denk ik om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslaven of vergeten Ik ben al lang een onder de ees aan mij bezweken Dus maak toch, niet op als jij er niet meer bent Gaat een mug dood als er iemand prikt die een chemo krijgt? Hoe een mug reageert op chemo is niet bekend, zegt entomoloog Sander Koenraad van de Wageningen Universiteit. Dat is ook lastig te onderzoeken. Er bestaan allerlei soorten chemotherapieën, dus kan het effect per therapie verschillen. Wel lijkt het erop dat mensen minder aantrekkelijk zijn voor muggen als ze chemo ondergaan, vertelt Koenraad. Tijdens chemotherapie verandert er veel in je lichaam. Dat heeft invloed op de samenstelling van huidbacteriën. Die bacteriën produceren geurtjes die muggen gebruiken om ons te vinden. Mogelijk verandert de lichaamgeur tijdens de chemo zo sterk dat muggen er hun neus voor ophalen. Wat er gebeurt als een mug toch prikt is nooit onderzocht. Wetenschappers zoeken wel hard naar een andere middelen die, als ze in ons bloed zitten, muggen kunnen doden. Zo lijkt het medicijn ivermectine, dat al gebruikt wordt tegen wormen, die rivierblindheid veroorzaken, ook tegen muggen te werken. In West-Afrika wordt getest of het tegen malaria ingezet kan worden door zoveel mogelijk mensen ivermectine pillen te geven. Koenraad zegt, we noemen het ook wel een altruïstische medicijn. Je kunt nog steeds ziek worden door een muggenbeet, maar omdat die mug dood neervalt, kan hij geen andere meer steken. ga ik opdragen aan mijn nicht Cynthia Nouri en wel een hele mooie de liefde van je vrienden door Etzilia Romli Pak dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dit. Zijn altijd dicht bij mij. En wat je ziet. In Zandvoort kijken we veel naar elkaar om. Zo zijn er ook veel bewoners die voor een naaste zorgen. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek... en krijg je informatie welke signalen je kunt herkennen... wanneer je bij iemand betrokken bent. Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning en STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg vertellen graag meer over mantelzorg en hoe je signalen van overbelasting bij hen, de mantelzorgers, kunt oppikken en wat je kunt doen. Het netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemeland laat u kennis maken met laagtaalvaardigheid en geeft enkele tips om laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen. Maandag 19 april van 4... Tot half zes online aanmelden info at vip-zandvoort.nl Ik herhaal info zandvoortnl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 Of brengt het ons samen? 17 miljoen mensen op een hele, hele kleine stukje, stukje aarde. schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in de waarde. waarde. zo zitten er nu duizenden studenten. In de lente, lente op een kamer. en ondertussen knijt de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 Een nummer 1 hit uit 1971. Middle of the Road is een band uit Glasgow uit 1971. De stijl van de band kan men beschouwen als een Europese variant van de bubblegum. De uitdrukking Middle of the Road bestond al eerder dan een gelijkmatige band. Bij radioprogramma's werd de term gebruikt als easy listening, ballads... gemakkelijk in het gehoor liggende jazzmelodieën en dergelijke. Aan een soort muziek dat daarbij hoorde... heeft Middle of the Road een eigen invulling gegeven. Hun Europese doorbraak kwam in het voorjaar van 1971... Het Verenigd Koninkrijk volgde inderdaad op volgende zomer... na een optreden in het televisieprogramma Top of the Pops van de BBC. Ik heb gekozen nummer 1 hit uit 1971, Sacramento. Stop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 Ik heb een verzoekplaat binnengekregen van Janny uit Hoofddorp. En voor Janny ga ik draaien Bernadette van de Voortops. Happening. I felt the weight of the expectation on my chest My mind was traveling But I swear that I don't remember where it went They said things were growing So why do I feel like nothing at all is left So I'll keep on moving het eerste uur van Lunchroom op de woensdag zit er bijna weer op. Ik hoop u straks terug te zien na de reclame en het nieuws. Ik zou zeggen, tot straks. to change me and if I wake up now there's a chance to start again mm -hmm. but if I wait could I get back to the place where it all began before I got so lost? 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.